Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Op het Italiaanse eiland Ischia is een derde dode gevonden. Gisteren was daar een aardverschuiving. Zeker negen mensen worden nog vermist. Naar hen wordt volop gezocht door de brandweer en duikers. Correspondent Angelo van Schijk over wat er nou precies gebeurd is. Nou, Er is nog één grote puin op de modderstroom. Die gisterochtend ontstond om vijf uur. kwam een deel van een, van een berg naar beneden op het, op het eiland. En die heeft drie kilometer lang alles met zich meegesleurd. Auto's, bussen, delen van huizen en waarschijnlijk ook mensen. En de Italiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen voor het gebied. Het kabinet had beter met Suriname moeten overleggen over de slavernij-excuses. Dat zegt de voorzitter van de Racismecommissie. Eerder kondigde het kabinet aan dat ze op 19 december sorry zullen zeggen voor het slavernijverleden van ons land. Daar kwam veel kritiek op vanuit Suriname. Ze vinden het plan te overhaast en te eenzijdig. En De voorzitter reageerde daar weer verbaasd op bij het tv-programma Buitenhof. Ik zou toch denken dat je uh, zo'n belangrijke datum, hè, als die er nu voor ligt 19 december, dat je die met elkaar hebt afgestemd en dat je met elkaar afspraken hebt gemaakt, ook over de inhoud van de boodschap. Want laten we ons niet vergissen, als er excuses gemaakt gaan worden, is de toon heel erg belangrijk, maar ook wat die excuses inhouden. Ze hoopt dat er met Suriname overlegd wordt, zodat de excuses niet uitdraaien op een mislukking. En in Den Haag is een jongen van 15 gewond geraakt na een internetafspraak. De jongen ontmoette de verdachte gisteravond rond zessen. Hij werd daarbij gestoken en beroofd. En de politie wil niet zeggen om wat voor afspraak het ging. De dader is nog niet gepakt. En dan een bijzonder bericht uit Rome. Daar zijn drie mannen opgepakt die verkleed als gladiator bij het Colosseum met toeristen op de foto gingen en hen vervolgens afpersten... Als de selfie gemaakt was, vroegen ze daar soms wel 500 euro voor. Een Ierse man die zei dat hij niet wilde betalen... werd aan zijn kraag meegesleurd naar de geldautomaat. Ook andere toeristen hebben onder druk dikke bedragen betaald. Het weer bewolkt en regenachtig met zo'n 7 graden. De meeste regen valt in het noorden en het westen. Morgen vooral bewolkt, maar ook dan regen en niet warmer dan 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gewoon op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. De tijd van onderzoek is Yeah. We hebben wat meegemaakt Albert-Jan in die meer dan twintig jaar. Hè? Ongelooflijk. Ja. Goede tijden en slechte tijden. We hebben het allemaal meegemaakt. Ja, we hebben, uh, ja klopt. Uh, Spoedoverleg ergens uh, op een terras uh, op het uh, Gasthuisplein en dergelijke. En, ja, en uh, elke, elke vrijdagmiddag werkoverleg. Ja, zeker. Dus zeker. Uh, wat, wat er uh, allemaal alle ontwikkelingen waren. Ja, we hebben wat, uh, wat meegemaakt. Ja, zowel, uh, zowel in de uitzendingen uh, met, uh, die we hebben gemaakt. En dat zijn er nogal wat. En, uh, en natuurlijk ook uh, ja, een bestuurlijke periode van ons was ook uh, af en toe best wel uh, roerig. Ja, ik was van de week een beetje aan het uh, rondhuizen en toen kwam ik uh, bepaalde artikelen tegen in uh, de Zandvoortse Courant. Ja. Over uh, onenigheid binnen de radio en dergelijke en uh, mensen die uh, opstapten. Ja. En toen kwam ik uh, jouw naam ook nog tegen trouwens, was dat jij dat... ook uh, opgestapt was. <laughs> die, ja, echt. Wat, als programmaleider? Ja, ook Albert Jan stapt op uh, stond, er, uh, stond erbij. Ja, maar dat had niks met het uh, artikel te maken. Dat was gewoon, uh, dat was gewoon uh, de bedoeling dat ik zou stoppen als uh, programmaleider. Ja, oké, okay, nou maar smaakte ja, maar... er weer van alles van. Dus. Toen, toen heb ik het maar weer eventjes verlengd, ja. dus was er geen programmalider. Nee, klopt. En hebben we dit nu wel. Dus uh, nee, op dit moment uh, <laughs> niet. Nee. Dus, als Goed. je niet meer op de radio zitten. Uh, hey. Ja, het is wat. Nieuwe job? Ja, <laughs> ja. ja, ja, ik, ja kon, ik kon het proberen natuurlijk. Tegenwoordig he, dus, kan je zo uh, even facetimen he, uh, vanuit, vanuit Drenthe naar... Uh, naar uh, Zandvoort. Geen enkel probleem, nee nou, enkel. probleem. Ja. We gaan het uh, twee uur doen, uh, toch een beetje de regio in. Gaat dat lukken? Nou, dat gaan we nog even testen. De, de, de, de, de, de TD is net langsgekomen en heeft een, wel een oplossing gevonden. Maar we moeten nog even testen of hij het doet. Maar in ieder geval, uh, wat we in ieder geval gaan doen, uh, is natuurlijk uh, uh, om half uh, vier de evenementenagenda. En uh, zo, dan komen we ook uitgebreid terug op het kerstconcert van het Cubaanse koor Coro Cantoro op 11 december. En uh, we gaan kijken uh, wat voor andere items uh, we nog hebben. Ik heb nog wat oude, oude uh, gedichten van, uh, van vroeger uh, opgesnort. En uh, wellicht dat daar ook uh, wat tijd voor is. Uh, Zullen we dus zo meteen eentje doen? Uh, ja. Zo rond uh, kwart over drie of zo? Ja prima, dan, uh, dan gaan we nog even twee jaar terug, of anderhalf jaar terug. Toen was uh, Zand, toe bestond uh, ZFM Zandvoort, 30 jaar. En daar uh, hadden we toen ook een uh, mooi gedicht voor gemaakt. Goed, laten we die dan doen. Helemaal goed. Zometeen uh, over twee platen komt het uh, speciale gedicht aan. Inderdaad, ZFM, uh, 30 jaar. Niets is beter dan met jou de koud hontseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders. Zoute landen, in Zoutenlanden, in Zoutenlanden, en dan zitten we hier in het oude standaard. wat je vertelt gaat me nuchter She's a child, I've been a You. Leuk hè? Jason Donnerven op de Sanfordse Radio en uh, Sielt Witte Vandaag uh, de laatste uitzending van uh, collega Albert-Jan heel veel uh, jaren. Vandaar ook uh, extra gedichten van de dag. Vandaag CFM 30 jaar jong. 30 jaar jong. Wat ooit 30 jaar geleden begon. Uitgegroeid. Tot een semi-professionele radio- en tv-station. Transparant, continuïteit, betrokkenheid en kwaliteit. Dat, dat zijn de pijlers waarop ZFM heidt. Informatie, cultuur en educatie vormen de basis van onze programma's. En staan in alle ZFM'ers hun agenda's. Samen vormen de vrijwilligers onze Zandvoortse omroep. Samen met u, de Zandvoorters, onze doelgroep. Niet alleen radio en tv, maar ook de sociale media hoort erbij. App, Facebook, Twitter en website. ZFM, uw radio en tv omroep. Onafhankelijk en vrij. Vanuit de Tolweg, vanuit ons mediapark. Ook de komende jaren is ZFM uw onafhankelijke mediacentrum. En vier, vier met ons mee tijdens dit 30-jarig lustrum. Muziek, tv, informatie, actueel, up-to-date en heel veel beat. Je weet niet wat je hoort en zeker niet wat je ziet. Een heel uh, mooi gedicht van, uh, nou ja, meen ik twee jaar geleden dan, hè? als het 30 jaar jong uh, was. Uh... Wat, wat kan het toch veel veranderen? Ja, er ja. gaat, uh, gaat heel veel uh, veranderen inderdaad. Uh, ja, jij gaat uh, ons uh, sowieso uh, verlaten en uh, ja, daar vraag ik uh, extra aandacht uh, aan uh, op de radio. En even een hele korte terugblik op uh, ja, die uh, twee feesten die we gehad hebben. Want een ja. uh, jubileum moet natuurlijk gevierd worden en... Uh, toen uh, CFM uh, 25 jaar en uh, 20 jaar uh, jong uh, was, hebben we een mooie feesten gehad hè, op het strand. Ja, take five uh, met Ruud Jansen, hè? Ja, ah, Ruud Jansen. Ja. De Ruud Jansen Band. Ja, geweldig. Een paar jaar uh, heeft hij de onderdeel uitgemaakt van, uh, van CFM. En uh, prachtige programma's gemaakt: van klassiek tot jazz en uh, lunchprogramma's en, uh, en noem maar op. Maar hij is daar nou weer naar Beverwijk uh, teruggegaan. En uh, we hadden dus na 25 jaar hadden we feest in uh, Thalassa, was dat? Klopt. Dat was ook met de Rivianse band toen. Wat was het toen druk, hè? Echt geweldig. Niet normaal. Goed bezocht. En uh, vele zandvoorters konden kennis maken met medewerkers en uh, bestuursleden van uh, ZFM. Nee, prachtige feesten waren dat. Mooie feesten, inderdaad. Op het strand was uh, da dat uh, bij. 25 jaar dat we ook uh, aan tafel uh, de oude voorzitters uh, allemaal hadden of was ja, dat bij nee, 20 jaar? Dat was bij 25 jaar. Ja, dat was okay. in Talassa. Nou, mooie, mooie feesten uh, die we toen uh, gehad hebben, Albert-Jan. Kijken we altijd uh, met. Uh, Heel veel positiviteit uh, op terug, toch? Klopt, dat was, uh, dat was prachtig. Ja, een 30-jarige uh, jubileum hebben we helaas Helaas niet, uh, niet vanwege niet, corona ook uh, op dat moment. konden we helaas niet uh, vieren. Maar wie weet wat in het vat zit, wellicht verzuurt dat. Me. Zeker, zeker, zeker. Heb jij wat klaarstaan? Ja, of, uh, ja. ja, ja, ja. dat ben ik heel benieuwd van een, van uh, wat luisteraar. je uitgekozen hebt. Van een luisteraar. Hebt. Wat is dit? Ben benieuwd. We draaien hem uh, op verzoek, uh, Obizan. Ja, ik weet niet of je geluisterd heeft. Maar. Nee, Oké, nee, oké. Okay. Okay, okay. Hij was dan op verzoek. Nou, een leuk uh, plaatje. Wat was het? Uh, this Boy van de uh, Beatles. De Beatles, nou. Goud van oud. Goud van oud. Uh, dankjewel voor het draaien. klinkt lekker, trouwens, uh, vanaf uh, ja, ja, dat, dat uh, toestel. Van ja, dat gaat, dat gaat prima. <laughs> Mooie uitvinding. Dankjewel, uh, Martijn, uh, daarvoor. Heel veel lekkere muziek uh, vanmiddag tussen 2 en 5. Zandvoort op zondag. Richting Drenthe gaat uh, op het dan. ja, dan uh, ga je huis natuurlijk ook verkopen en zo en al die ellende. House voor sale, dat is één uh, een, uh, een nummer wat uh, Margriet Eshuis uh, heeft gemaakt, maar die draait ik ditmaal niet wel een hele andere goede van uh, haar. Uh, de Nederlandse artiesten Margriet Eshuis, uh, uiteraard van Lucifer uh, bekend uh, met uh, Black Pearl. Het gedicht wat we nu hebben is Vertrouw mijn zandvoorts. Zondagmorgen Zandvoort Wandelen langs de boulevard Het is nog stil In het mooie Zandvoort Zo vertrouwd Hoor ik de klokken op het raadhuisplein En dan Dan linksaf naar de kerkstraat Waar ik altijd mijn boodschappen doe Het kerkplein Wat is er veel veranderd Ik zoek naar winkels Die er niet meer zijn Daar daar is het straatje waar kinderen spelen. En nu, nu via het gasthuisplein Zwaluweestraat naar de Haltestraat. Onderweg klinkt uit het wapen muziek, die ik meteen herken. Daar is die gouden stem weer van Zwarte Riek. Zondagmorgen kwast bijna vergeten. Weer heel even terug naar daar, daar waar mijn leven ooit begon. Dit moest ik weer beleven Wat ik nu voel van binnen Dit, dit wil ik nooit meer missen Zondagmorgen hoor ik de meeuwen weer krijzen De zon begint weer te schijnen Het wordt weer licht in ons dorp Ik voel, ik voel dat ik weer thuis kom Mijn vertrouwde zand voort. Je zit diep, heel diep in mijn hart Langzaam zie ik het dorp ontwaken Ik voel me prima, heb het naar mijn zin de KNRM, klaar om uit te varen. Dat beeld, dat beeld wil ik bewaren. Weer terug, terug naar het begin. Dan zie ik het café van Ron. En stiekem gluur ik even door de draam. De muren, vol met al die foto's. En wie, wie zie ik daar? Laudon en Hardy als motto's. Zondagmorgen, zondagmorgen... Heel even terug, waar mijn leven begon. Ik voel, ik voel dat ik weer thuis kom. Mijn vertrouwde Zandvoort. Op deze, deze mooie zondagmorgen. Wat een mooi gedicht was dat ook Vertrouwd mij Zandvoort... Uh... Ja, en dat, uh, dat krijg je wel een beetje als je weggaat natuurlijk op een gegeven moment, uh, Albert-Jan. Dat We... je dan weer uh, gaat uh, terugblikken. Daarom had ik in het vorige uur ook uh, That Was Yesterday uh, gedraaid van uh, Foreigner. Maar deze die nu komt, die is voor jou. Uh, Oeh, nou, ik ben heel benieuwd. Laat okay. maar horen. Nou, dankjewel uh, Albert-Jan. <laughs> mooi, mooi. Leven. Albertjan, uh, ja, een mooie plaat van uh, Danny de Munk en uh, vrienden voor het uh, leven. Zo is het, uh, maar net. Het is uh, half vier. Normaal doen we de evenementenagenda, maar uh, heb je die ook klaarstaan of niet? Uh, nou, het is een hele kleine. Hele een hele korte. kleine. Nou, doe maar even een evenementje dan. Uh, uh, nou, ja, het is een speciale nou, uitzendingvraag. Nou. Je, je allerlaatste, albert nog even ik ga huilen hoor. Ja, nee, dat is ook de bedoeling. <laughs> ik ben hard uh, op weg om e dat uh, voor elkaar te krijgen. Inmiddels oh, aangeschoven, ook een vast onderdeel van onze programma's. En altijd gast. Hey gast... Marco, Marco goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Goedemiddag. ja, ja straks, uh, straks horen we hem op de radio. Kom, hoor. Eerst dus, uh... alleen, kom eerst maar even op temperatuur. Ja, het is koud buiten. Goed, pronkstukken. Daar uh, ga ik het over hebben. De leerlingen van groep 6 van de Oranje Nassau School hebben een echte tentoonstelling ingericht in het Zandvoorts Museum. Het thema was pronkstukken. Nou, dat leverde een zeer diverse hoeveelheid op aan kunstwerken: van een zilveren vogel tot een mini-Harry Potter presentatie. En van een stuk van een hertengewei tot een ink Inkspen uit Denemarken. Het ene kunstwerk is nog meer bijzonder dan het andere. Bij alle objecten ligt een beschrijving waarom is dit, is, waarom is dit gekozen in de naam van de kunstenaar en verzamelaar. Uh, enige tijd geleden was wethouder Gert-Jan Bluis uh, te gast uh, uh, in deze pub-up tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum. En dat was vorige week in de eerste instantie voor een paar dagen. Maar, maar er is nu besloten om het minimaal tot 1 december te laten staan. Dus wilt u daar nog zien, al die pronkstukken van de leerlingen van groep 6 van de Oranje Nassau School... u kunt ze nog bewonderen tot uh, minimaal 1 december. Goed, en dan kom ik bij het kerstconcert van het, je heet, de, de, de Boa Vista Social Club in het eerste uur. Maar die komen onze kant op, want het kerstconcert van het Cubaans koor Coro Cantoro. Het Cubaanse koor Coro Cantoro uit Haarlem geeft zondagmiddag 11 december een kerstconcert in Theater de Krocht. Dirigent en artistiek leider Jorge Martinez-Galam... ...heeft een prachtig programma samengesteld van voornamelijk in het Spaans gezongen kerstliedjes. Het koor zal ook deze keer geheel in het wit gekleed zijn. Volgens Jorge staat uh, uh, wit voor vrede, liefde, vriendschap en harmonie. Dat willen wij die middag uitstralen. We zingen uit ons hart, dat wil iedereen meegeven. Jorge heeft in zijn geboorteland Cuba het conservatorium doorlopen... ...en in de loop der jaren is het uitgegroeid tot een allroom muzikant. Hij componeert en uh, treedt regelmatig op in Brussel als pianoman. Het uh, Angeles, Angeles Modernos kerstconcert begint om drie uur op die 11 december... en de deur gaat open om twee uur. Behalve het koor wordt er ook mee gewerkt door de Antilliaanse sopraan... Shin K. Pablo Lascano op keyboards... Gilber Gilberto Cuevedo op percussie en Pedro Padro op contrabas. Kaarten zijn 15 euro en zijn te koop bij Theater de Krocht en bij Bruna aan de Grote Krocht. Wilt u genieten van heerlijke Cubaanse kerstmuziek? U bent van harte welkom op 11 december in de krocht. En nogmaals, de kaart kostte 15 euro en zijn te koop bij aten de krocht en Bruna aan de grote krocht. Dankjewel, Albert-Jan. Je denkt, uh, nou, de laatste evenementagenda, ga ik mezelf het even moeilijk maken met al die namen? of <lacht> ja, dit, uh, ja, ja, ja, nou. Ja. Het is je goed gelukt, uh, ja, nou. in ieder geval om, uh, ja, om eruit te komen uit, uh, uit het uh, bericht over het uh, kerstconcept uh, wat eraan gaat uh, komen. Nou ja, het is uh, behoorlijk uh, frisjes uh, op dit moment uh, buiten, dus uh, blijf lekker uh, binnen luisteren naar uh, de Zandvoortse Radio, zouden wij zo zeggen. I really can't stay Baby, it's cold outside I gotta go away Baby, it's cold outside This evening is been I'm hoping that you dropped so in very nice Hold your hands, they're just like mine. My ice. mother will start to worry Beautiful, what's your My father hurry? will be pacing the floor Listen to that fireplace You really had better scoop. Beautiful, please don't oh, baby, worry. just to have a drink more I'll put some records on while I the pour The neighbors might think Baby, it's bad out there See, what's in this drink? No <laughs> caps to be had out there I wish I knew how Your eyes are like starlight To now. break this spell I'll take your hat oh, Your you. hair looks swell I swag. ought to say no, no, Mind no, sir Mind so. I'm moving At closer At least I'm gonna say that I tried oh, What's the sense of hurting my pride? I really can't say Baby, don't hold out Baby, it's cold, cold outside, outside. Oh, You're very pushy, you know I like to think of it as opportunistic must go. Baby, it's cold outside. The answer is no. But baby, it's cold outside. The welcome has been How lucky that you so in. nice and warm. Look out the window <laughs> at that storm. My star. sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical My shore. My maintenance mind is Gosh, vicious. Your lips But maybe just a cigarette more Never such And a blizzard so. before I gotta get home Baby, you'll freeze out there Say, lend me your call. It's up to your knees out there You've really been grabbed. I feel when I touch a. But don't you see How can you do this thing to There's me. There's going to be a talk tomorrow. Think of my life long story. At stroke. least there'll be plenty in place. If you've got pneumonia in time, I really can't, can't stay. Baby, it's cold. Cold. dan. Hey, is het, meneer. Het voelt heel cream cream. koud aan als je nu naar buiten gaat. Dus uh, kleed je goed aan en uh, anders lekker binnen blijven. Luisteren naar Zandvoort op zondag. Tot aan vijf uur. And he was only nine years old. someone I know. And she was pretty. Ooh, yes she was. Was a gorgeous little girl Happiest thing in the whole wide world And she was pretty Ooh, yes she was En ik vraag Albert uh, Jan, ik uh, mag alleen maar de muziek draaien uit A.J.'s uh, Keuze en zo. En, uh, ja, en SOS Live en zo. Maar uh, heerlijke muziek, die Eyes of Jenny hoor je van uh, The Sandy Coast. Het is. Oh nee, we gingen een gedicht doen. Hè? Ja, dan moet ik even het andere schuifje opengooien. Zo, hartstikke idee Mijn vriend, de barkeeper, het volgende gedicht: Het is midden in de nacht. Het is kwart over drie. De kroeg is leeg. Alleen jij en ik. Dit biertje is nog niet het laatste biertje dat ik leeg. Martin, ik zal je een verhaal vertellen. Ik denk, ik denk dat je het wel herkent. We nemen er nog eentje, beste vriend die jij er bent. We nemen er nog één op het leven. Kan jij mij dat biertje even aangeven? Ik weet hoe het werkt. Vraag nog een keer een plaatje aan. Ik voel me zo alleen. Doe maar blues voordat het licht uitgaat. Ik zal je zoveel willen vertellen. Maar dat past niet in het rijm. Want dat blijft geheim. We nemen er nog één op mijn leven. En kan jij mij nog even dat ene extra biertje aangeven? Je zult het niet geloven, maar in mij leeft een dichter. Al maakt mij het gemoed niet lichter. En als ik kachel ben, luister je toch niet. Want mijn, mijn problemen interesseren jou toch geen biet. We nemen er dan nog maar één. Ik kan nog wel even een biertje aangeven. Zo gaat dat nou. Ik weet het. Je wilt sluiten. Bedankt voor je gastheerschap. Ja, ik ga zo naar buiten. Je was weer een luisterend oor. En mijn problemen houd ik je niet voor. Want mijn, mijn problemen draag ik met mij mee, want die zijn voor mij en niet voor in het café. We nemen er nog één. Hopelijk blijf ik zo tot ik er nog tot huis ben en op de been. Beste Martin, je spreekt ook alle talen. Dat was ook een mooi gedicht van, ja, die we gedaan hebben in het programma Zandvoort op zaterdag of zondag. Mijn vriend de barkeeper, en speciaal even voor Martijn van Galen, ja, wie kent hem niet. Nee. De barkeeper geweest van het gezellige café aan de Halterstraat hier in Zandvoort. Heb jij een plaat klaarstaan, Albert-Jan? Ja, weer een verzoekje van buitenaf. Nou, ik ben benieuwd. Laat me horen. Komt-ie aan. Het verzoekplaatje. En travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, eh oui, pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant, oubliant souvent, dans, souvent dans ma course contre le temps, mes amis, mes amours. Corps perdu, perdu. j'ai couru, couru, assoiffé, à obstiné, vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant, c'est d'abord, je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage. Tous mes amours faisaient très bien l'amour. Oh, ouais. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Où l'argent, c'est dommage et peut rôler nos jours Pour être fier, fier, fier je suis fier, fier, fier. Entre nous, entre nous, je, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a Je donnerai ce que j'ai, pas tout à fait, pour retrouver je l'aime. Mes amis, mes amours, mes en mes relations. Ah, mes relations sont, sont vraiment, haut sont... Beau placé, beau décoré, beau Influent, très influent, beudonant, très beudonant. Des gens bien, très, très bien. Sont sérieux, trop sérieux, mais près de tout, j'ai toujours le, le regret. De... Mes amis, mes amours, mes emmerdes, mes amis étaient pleins Oui, Mes amours avaient le corps brûlant. Oh oui. Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, bon, avait peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars. Les pétards, les folies, les orgies, les jours du bac, le cognac, les refrains. Tout ce qui fait, je le sais, que je n'oublierai jamais. Mes amis, mes amours, mes amers. En toen was je afgelopen. Hè? Dat was uh, Charles uh, Asnavoer, toch? Heel goed. Je, ja, oh, ja, ja, zeker. Nou, Charles Sons. Charles Ons, ja, Matthijs van Nieuwkerken. Ja. <laughs> Zoals uh, inderdaad Marco het zegt. Straks uh, te gast trouwens. Uh, nu al. Maar uh, straks op de radio. Uh, Marco Temes in het uh, laatste uur. Van deze speciale editie van Zandvoort op zondag. De laatste van uh, Albert Jan Vos. We gaan het meemaken. Hou de radio aan. Zak te ik het tevoorschijn. En, uh, dan komt hij ook de, deze plaat uiteraard uh, langs, uh, Albert-Jan. Uh, ook uh, een van jouw favoriete platen. Weer uit uh, de A.J.'s keuzelijst, zoals, zoals uh, die zo mooi heet. Billy Paul en uh, Me and Mrs. Jones. Me and Mrs. Jones We gotta think Go in. know that it's wrong but it's much too strong to let it go now we meet every day at the same cafe 6.30 and yeah, no one knows she'll be there holding high All kinds of things. Why would you play a favorite song? Me and Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing. Strong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high. Cause she's got her own obligations And so, and so do I. and Mrs. Mrs. Jones Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones bitch We got a thing going We both know that it's wrong But it's much too strong To let it go now Well, it's time for us To believe in It hurts so much It hurts so much Inside Now she'll go her way and I'll go mine tomorrow. Heel veel jaren gedaan, uh, om kwart voor vijf het gedicht van de week of het gedicht van de dag. Precies of het uh, zaterdag uh, of zondag was, uh, dat we hem uitzonden. En vandaag ook weer uh, extra gedichten in deze laatste editie met uh, Albert-Jan Vos. En ditmaal hebben we weer een uh, mooi gedicht uh, van Albert-Jan. Het gedicht heet Het Hunebed. Het land ijs had een grens, gevonden tot hier. En niet verder dachten wij aan het einde van het ijs en we markeerden de lijn met een gigantisch blok. Hoe zou het voelen, hoe zou het zijn om een zwerfsteen te zijn? Op een vroege kaart zagen we traag graniet uit Uppsala langzaam dalen om te bouwen een hunebed om bij Borger te blijven in het keileem van de aarde. En hoe zou het voelen en hoe zou het zijn om een trage zwerfsteen te zijn? Bosrand in Laagheuvelland, door maisvelden omgeven, er valt iets moois te beleven. Het landschap geeft zijn vredigheid weer. Er heerst een mythische sfeer. Een hunebed met zijn dek- en draagstenen. Ze zijn plotseling voor je neus verschenen. Je staat stil bij deze reusachtige kolossen. Hoe men met deze stenen heeft moeten torsen. De tijdsgeest van toen. Het leven in het groen. Grafheuvels in het landschap verwerkt. Het gereedschap was nog beperkt. Keien in rijen. Het leven in andere tijden. Rondgespoeld door water lig ik hier voor later. Als bron van uw leven aanschouw ik mij even. Laat mij weer alleen, ook ik ben niet van steen. Streel mij eenmaal op mijn wenken... opdat ik u hernieuwd tot leven kan schenken. Er liggen hier in mooi stenen uit de geschiedenis. Bedden van hun, bedden niet van ons... Het ijs heeft ze gebracht uit het hoge noorden. Sterke mannen bouwden deze steengoede bedden. Bouwden ze met rollende boomstammen, want ze waren te zwaar om ze te tillen. Als je maar lang genoeg wacht op erosie van het ijs uit de geschiedenis... op deze prachtige schoonheid... En met uh, dit gedicht gingen we even naar, uh, naar Drenthe uiteraard, naar uh, borger uh, Albert -Jong. Het uh, hunebed, en uh, ja, hoe noemen ze dat daar, uh, zei je ook alweer? Gewoon een bult stenen. Een bult stenen, dat is het, <laughs> dat is het hunebed, geweldig. Uh. Maar het trekt duizenden toeristen. Ja, ja nee, dat is ook zo, ja, internationaal bekend, hè, ja, geloof ja, ja, ja. ik zelfs, dus... Uh, het Hunebed, uh, ook uh, bij uh, Borger, uiteraard bekend. En uh, zo gingen we weer even uh, naar het uh, platteland toe, zo op deze zondagmiddag. De laatste met Albert-Jan Vos, op het platteland. Worden superbieten gruiden, op de zwarte neige grond. Worden lange rechte wieken, tot aan de horizon. Met jou ja, dat ik nergens vinden kan, Als alleenig hier, alleenig hier op het platteland. Voor de dansen, hoog in de zomerlucht. Hoor ik in de groene wieksbal, zag je of diepe zucht. Geen mensen dit plekje, waar dat zo prachtig kan, Als alleenig hier, alleenig op het platteland en ik ga nooit meer weg hier. Ik ga je nooit meer vaten.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 En na uh, het gedicht uh, vandaag uh, op de radio hoorde je, uh, het gedicht Hunebets, hoorde je op het platteland inderdaad uh, de single van uh, Daniel Lewis. En zo gaan we alweer weer op naar het laatste uur uh, van uh, deze speciale standvoort op zondag met Mandy ditmaal. Hier is Bernie Menelo. Just another day Happy people pass my way